Half dood en een ambulance, meneer. Huh, daar kun je op wachten tot het de heren is sint. Nee, het is geen vuur, de hel.